Het weer vandaag veel wolken, vanmiddag soms zon. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Eddy van de ANWB. Niet alleen in het westen van het land, maar ook in het midden en zuiden komt plaatselijk dichte mist voor. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Chinese art, and everybody knew their part, from a fainting to a sniff, and a ticking from the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 Nee. Dat heb ik begrepen uit het okay. hele verhaal. We gaan het vragen met de. Nathalie. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het maandelijk gesprek, want nou ja, je kunt het ook elke week doen, want jullie barsten van uh, activiteiten. Uh, en er ligt nu alweer een uh, nieuwe voor ons. Ja.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 de brandweerkazerne. Een plek waar jongeren, even zonder dat wij volwassenen met ze meekijken, lekker bij elkaar kunnen zijn, kunnen hangen letterlijk. En uh, nou, daar willen we eigenlijk nog een iets uitnodigendere plek van maken, met ook een trapveldje erbij. En daar kunnen we nog wel wat handen bij gebruiken. Ja, dus... ja ik, uh, ik ken die plek. Ik rijd wel eens langs op het fietspad. En als ik ja, dan... Ja, ook. Ja, ja. Nou, <laughs> ja. Ik... ja. ja. <laughs> ik hang weer in de kroeg. <laughs> ja, ja, ja. Maar dan rijden er inderdaad langs en dan zie je dat. En je ziet er een beetje arme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 Ja. Ja. In het ja, je, te, ja, je barst eigenlijk ook inderdaad van die activiteiten. Ik was er dinsdag eventjes en uh, toen was net de open eettafel opgeruimd. En toen kwamen er breidspullen, verfspullen, alles weer. Uh, klopt. Ja, dat is ook zo. is gegooid zal ik maar zeggen.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 Aan de tafel is aangeschoven. Deze keer niet eens Peter Tromp, maar Toos, Berger. Toos van en, harte welkom. Daar zijn we Dank wel eens wel. Ja. Ja. Ah. Peter, altijd welkom. Maar als Toos komt, dat is ook altijd gezellig. En we gaan het hebben over uh, van Bach tot Bernstein. Ik heb ja, prachtig gevulde formuleer. Uh, Orgel en piano. Jaap Stork. Ja, mooi, hè? Van Bach tot Bernstein. Van Bach tot Bernstein. Ik, ik, uh, ik verheug me er echt zo op. Ja, hoe is die opgebouwd? Nou, ik denk, hij gaat uh, dan neemt hij een klassiek stuk. En dan gaat hij iets over vertellen. En dan gaat hij dat vertalen naar een jazzy achtige uitvoering. En die of, doet hij ook? Die ja, die ja, die hij ook ja volgens mij wel. Dat, dat hebben we tenminste zo afgesproken. <laughs> dus, <laughs> ik hoop dat hij zich daar wel aan houdt. En andersom doet op, hij wel. dus uh, uh, jessie-stukken. Die hij dan weer vertaalt naar een klassieke vorm. Dus het, en, en hij legt alles uit. Dus dat is heel plezierig. Waar komt meneer Storck vandaan? Meneer Storck komt uit Heemstede. Heemstede? En ja. En, uh, is hij een solist of is hij uh, bekend als een... Nou, het, uh, hij, hij schijnt wel. Zit je die in, uh, in, in, in, in orkesten? Nee, nee, volgens mij niet. Okay. Hij is wel vaste organist van de, uh, de kerk in Adenhout. Uh,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 Debussy Ja, uh, jazzy-achtig smaakt oh, ja, ja, ja, ja, maar dat is, dat is zijn, uh, zijn, zijn specialiteit dat is zijn specialiteit, ja, ja zijn kunnen ja ik ga dus, toch even in dat foldertje kijken naar de, uh, naar de ik zie dat hij ook een, oh dat is een improvisatie hij doet zijn eigen stuk ook nog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 Waar het dus wel is, dan is dat weer anders. Het is een locatie die speciaal gericht is. Ja, maar het nou. wordt dan afgekocht met een uh, jaarlijks bedrag. Van nou, je mag daar uh, mechanische en live muziek uh, ver, ja, te gehoorde brengen. Ja, ja. En dat is met die kerk, daar, daar zit geen vergunning in. Ja, dat weet ik. Nee, dat dan denk je, ik. Nee. Dat zou je dus kunnen uitrekenen. Moeten we dan dan, dus het wat het goedkoopste ja, is, jou, ja. dan, dan koop je dat gewoon af en dan, dan, dan ben je, je gewoon een hele ja. af. Ja, maar ik ben daar nog niet zo heel erg in thuis. Ik ben me er dus nu pas in gaan verdiepen. Ik dacht al, wat komt er nou weer op mijn pad? Maar goed.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 Dat willen we niet. Nou. We nee, willen nee, gewoon... Het, het die regelt... Niet voor niets, klassiek concert. En ja. daar staat kwaliteit voor. Ja, en zoals dat we dan in december Daniel Weinberg hebben. Weet ik, dat zijn dingen, daar hebben we zoiets van niet. Daar ja. doen we het voor. Ja, nou, dat, dat, dat vinden dat, we... Dat is dan... En, nou, en dat willen dat we ook die, handhaven. Dat die regels voor, uh, voor, voor, voor, voor Buma stemmen steken heel raar in elkaar. Want ik weet bijvoorbeeld ook, dat is ook zo'n rare regel... Dat als je een zaal hebt met 49 plekken waar mensen kunnen zitten...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 Weet je niet, toen jij me kuste, om oh, dat lied vergeet ik nooit meer. Geen dag zonder radio, zoveel goud van oud, al die mooie zons maar ik van houd. Die me steeds opnieuw gezelschap houdt op weg naar jou.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 ...kunnen samenvatten en dan zal je waarschijnlijk de horen krijgen... ...kom naar de VVV. Een anti-slip cursus met je ouders of grootouders. Dat is heel erg leuk. Dat is heel erg leuk. Echt heel leuk. Gaan wij doen, hoor. Het is een speurtocht. Een chocolade-workshop. Dat is ook leuk. Je kan pizza's maken. Dat kan je zelf versieren. Je kan bij JumpXL eerst een spelletjesmiddag... ...en je gaat aan de slag met Scratch...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 Dat is, mooi Mijn hoofd, ja. dat is heel gaaf, ik ken dat Want ja, dan kom je aanlopen En dan lijkt het net ja, alsof het ja, een grafijn ja, is ja, klopt. Met een ja, heel ja. smal paadje in het midden Maar het is alleen maar getekend ja. dat, het 3D dat is een hele is. mooie plaatjes van Wat ga je donderdag doen? Ja, ja. Weet je wat ook nog wel leuk is? Wat je woensdagavond ja. gaat doen Oh, We ga, Woensdagavond ga ik naar de sterrenlezing Met de lokale burgemeester Gaan ze samen naar Copernicus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 Dan ga ik karten op de boulevard. Dan ik ook. Dan ga, ga ik eerst vlaggen en daarna ga ik zelf karten. Maar nou, dat vlag is jou in. inhalen. Gaat dat vlag in. is natuurlijk verplicht, hè? Ja. Als burgemeester. Ja.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 Uh, die 3D-workshop op, op straat. Ja, we hebben, we hebben echt, het is echt de film op te noemen. Nou, het is een, een lijvig boek. Um, mensen die kinderen die graag mee willen doen en ouders die dat willen komen bekijken, die kunnen een boekje ophalen bij de VVV Ja, die is net heb ik de eerste in ontvangst gekregen. De ja. burgemeester heeft de eerste in ontvangst gekregen. Ja. En uh, die heeft al ingeschreven in diverse activiteiten, dus je krijgt lekker druk.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 One door, But nobody's in and nobody's home till four So you're sitting there with nothing to do Talking about Robert like Riger in his mind with And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight And you're singing a song, singing this is alive When you wake up in the morning and your head, this is the you hit the chips of stars Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight And you're singing a song, singing When you wake up in the morning and you hit the twist of stars, where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, and this is life. When you wake up in the morning, and you head towards the size, Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, and this is life. When you wake up in the morning, and you head this the stars. Where you gonna go? I'm 106.9. Straks meer.